6 uur. Het NOS Journaal. Martijn van Beek. Goedenavond. Politieke impasse Griekenland duurt voort. GroenLinks Kamerlid Tovik Dibi bevestigt kandidatuur lijsttrekkerschap. En stembureaus Noord-Rijn-Westfalen gesloten. Het weer vannacht droog, het koelt af tot een graad of 5. Morgen overdag zon en wolkenvelden, dan wordt het 14 tot 18 graden. In de avond vanuit het noordwesten regen. En de dagen daarna regenbuien en weer wat frisser. In Athene heeft de Griekse president Papoulias gesprekken gevoerd met de leiders van de drie grootste partijen: de conservatieve partij Nieuwe Democratie, het radicaal linkse Syriza en de socialistische PASOK-partij. Concrete resultaten zijn niet gemeld. Correspondent Conny Kees in Athene: Conny, wat hebben de verschillende partijleiders na afloop gezegd? Nou, de leider van uh, Radicaal Links uh, heeft nog eens duidelijk gemaakt dat hij niet met de twee grote, of grote traditionele partijen, de socialisten en de conservatieven, wil samenwerken. Alexis Tsipras uh, zei dat behoorlijk hard. Hij zei, wij willen niet medeplichtig zijn aan hun misdaden. En daarmee duidt hij uh, op de harde bezuinigingen uh, en andere maatregelen die de kiezers afwij afwijzen, zei hij. Mm -hmm. Nou ja, vervolgens kwam de conservatieve leider Samaras daar even hard overheen. Syriza. Torpedeert de poging tot een regering van nationale eenheid, zei hij. Terwijl wij hebben aangegeven dat we echt wel opnieuw willen onderhandelen over de voorwaarden van de overeenkomst met de Europese Unie en het IMF. Ja, en Venizelos, de socialistische partijleider, wil nog wel even hoop houden. Maar eh, hij zei ook dat zijn partij zich voorbereidt op verkiezingen. Uh, harde woorden dus onderling. Hoe gaat de president nu verder? Nou, hij praat nog met uh, leiders van vier kleinere partijen vanavond. Mm -hmm. Dat is van centrum links tot de uh, neonazistische partij Gouden Morgenstond. Nou, hij moet uiteindelijk beslissen of het uh, zin heeft om, uh, om door te gaan. En het is nog onduidelijk of dat vanavond al gebeurt. Ja, nou, je zei net al, misschien nieuwe verkiezingen dus. Heeft het radicaal linkse Syriza er wel belang bij? Hè? Uit uh, verschillende opiniepeilingen blijkt dat uh, bij nieuwe verkiezingen... Syriza mogelijk de grootste partij in Griekenland zou worden. Dus uh, voor deze radicaal linkse partij is het niet in het belang... om bijvoorbeeld met de twee traditionele partijen te gaan samenwerken. Nee. Connie Kees in Athene, Dankjewel. Het komt niet als een verrassing, maar GroenLinks-kamerlid Tofik Dibi... heeft bevestigd dat hij lijsttrekker wil worden... De afgelopen weken hadden bronnen in Den Haag al gemeld dat hij zich kandidaat heeft gesteld. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Michiel, wat heeft Dibi gezegd? Nou, niet zo bar veel. Het nieuws zit hem vooral in het feit dat hij nu bevestigt... dat hij kandidaat is. Um, hij heeft altijd zijn mond gehouden, maar mag dus nu spreken... begrijpen wij nu ook van uh, de partijvoorzitter, Helene Wening. Um, hij, uh, um, ja, het was de bedoeling dat kandidaten hun kandidatuur voor zich zouden houden... totdat de kandidatencommissie een advies zou geven... of een beslissing zou nemen. En dat zou pas eind deze maand gebeuren. Maar goed, wat je nu hoort in de partij van diverse kanten. Ja, er is een nieuwe werkelijkheid ontstaan... Uh, omdat zijn uh, kandidatuur al bekend was. Dus dan moet er ook maar mee naar buiten gegaan worden. Ja, Hij zegt tegen het uh, Algemeen Nederlands persbureau... Uh, dat uh, de oude, vergrijsde economie volgens hem vastgeroest is. Het is tijd voor een nieuwe groene economie. Het is een uh, korte slogan die geheel in lijn is met GroenLinks. Dus uh, ja, daar zit niet veel nieuws in. En uh, nou is natuurlijk de vraag uh, waarom hij denkt dat hij beter is dan Jolanda Sap. Is daar al wat van te zeggen? Nou ja, dat is inderdaad uh, de hamvraag. Uh, we hebben daar nog niks over uh, uit zijn mond mogen optekenen. Maar je ziet al wel een beetje dat uh, uh, uh, hij aangeeft dat hij niet tevreden is uh, hoe uh, Jolande Sap... Uh, GroenLinks op de kaart zet. Het, uh, het lijkt niet. Um, uh, sorry, ik loop even vast. Uh, hij uh, vindt niet dat, uh, uh, dat GroenLinks onder haar leiding een aansprekende partij wordt. Uh, dus het is vooral een kwestie van leiderschap en niet zozeer een inhoudelijk verschil van mening. We kennen van Dibi dat hij uh, de naam Links uit GroenLinks wil hebben, dat het dan een partij wordt als de Groenen bijvoorbeeld. Maar dat is eigenlijk al een lijn die ook door Jolande Sap is ingezet. Nee, het gaat domweg om, uh, om de persoonssap en de leider die zij is. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan incidenten in de Kamer... Uh, waarbij zij met een, uh, een stekker, uh, uh -huh. de heer Wilders voordeed... hoe je de stekker uit het kan, uh, kabinet trekt. Ja, en dat kwam allemaal erg ongelukkig over. Ja, en maakt Diebi een kans, denk je? Nou, ja, dat is, het is geen onbekende. Hij heeft zich natuurlijk duidelijk geprofileerd, ook in de media... Um, hij zal zich moeten bewijzen. Um, er is daar wel nieuws over, want uh, de partijvoorzitter Helene Wening... maakt ook zojuist bekend dat er inderdaad een lijsttrekkersreferendum komt. Uh -huh. Dat is iets wat uh, de huidige fractievoorzitter Jolande Sap ook uh, bepleitte... omdat zij niet wil dat de partij de hele zomer... eigenlijk in onduidelijkheid verkeert wie uh, de lijsttrekker zou zijn. Want er zou pas 30 juni een beslissing overvallen in het congres. En dat zal dus nu, waarschijnlijk begin juni, gaan gebeuren. Een digitaal referendum. Referendum via internet dus kan gekozen worden. Ja, Dibi maakt daar wel een kans. Hij is toch eentje van de jonge garde, nieuw gezicht. Uh, zal misschien aansprekend zijn voor mensen die ook niet uh, overtuigd zijn... van de leiderschapskwaliteiten van Jolande Sap. En gaat hij nog een toelichting geven op zijn kandidatuur? Ja, en dan hopelijk dus met antwoord op de hamvraag... waarom hij denkt dat hij dat beter kan dan Jolande Sap... morgen ja. om drie uur in Amsterdam. Oké, okay, dankjewel, Michiel. Dit is het NOS Journaal. Martijn van Bik...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 In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen... komen op dit moment de prognoses binnen van de verkiezingen. Met 18 miljoen inwoners is het de belangrijkste deelstaat van Duitsland. Correspondent Wouter Meijer. Wouter, dat dreigt een afstraffing voor het CDU van Merkel. En wat laten de prognoses zien? Ja, dat gebeurt ook inderdaad. Een enorm verlies voor de partij van Merkel. De CDU komt op 26 procent. Dat is 8 procent minder dan vorige keer. Ik denk het slechtste resultaat dat die partij ooit heeft gehaald in Noord-Rijn-Westfalen. En dat terwijl de SPD, de Sociaaldemocraten, er 4 procent bij krijgen. Ze regeren nu al en met nog 4 procent erbij komen ze op 39. En hebben ze samen met de Groenen een comfortabele meerderheid... om de komende jaren met rood-groen te gaan regeren in Noord-Rijn-Westfalen. Zij zien dat natuurlijk ook als een opstap naar Berlijn, naar de landelijke verkiezingen volgend jaar jaar ...om ook dan met een roodgroene meerderheid landelijk Merkel van de troon te stoten. Uh, voor het CDU van Merkel is het verschrikkelijk. Het is er zoveel als de deelstaat sinds Merkel regeert waar haar partij verliest. Uh, dus zij blijft wel zelf heel erg populair... ...maar haar partij verliest, verliest steeds meer aan machtsbasis in de deelstaten... Ja, en de regeringspartner van, van Merkel, de liberale FDP... heeft hij de kiesdrempel gehaald? Ja, dat was heel erg spannend, maar een grote verrassing... 8,5% maar liefst, dus dat is veel meer dan de vorige keer... en vooral duidelijk boven die 5% kiesdrempel. was heel spannend inderdaad, omdat het de partner is van Merkel... in de landelijke regering. Ze zijn uit verschillende deelstaatparlementen helemaal verdwenen... maar dit is misschien wel de ommekeer. Het is dus te danken aan een enorm last-minute-offensief... en een jonge, frisse lijsttrekker, Christian Lindner... waarmee ze het hebben gehaald. En die Christian Lindner die zal nu worden gezien als... De redder van de FDP, ook landelijk. Dus die kan ook in Berlijn nog een grote toekomst tegemoet gaan, denk ik, in de politiek. En nog even de opkomst, hoe was die... Ja, die lag op 59 procent. Dat is voor Duitse begrippen vrij laag, maar net zo laag ongeveer als de vorige keer. Politici hebben de hele dag al allerlei andere dingen de schuld gegeven. Het is bijvoorbeeld Moederdag. Uh, veel mensen willen ook op televisie naar de Formule 1 race kijken. En in Dortmund is iedereen dronken, omdat ze gisteren de Duitse voetbalbeker hebben gewonnen. Maar misschien ligt het ook wel gewoon aan een toch wat warrige campagne... waarin je heel veel tegenstrijdige geluiden hoorde en er weinig duidelijke fronten waren. Behalve de grote vraag, wie gaat hier nou de komende tijd regeren? Er was geen duidelijke meerderheid. Die is er nu wel voor Rood-Groen, dus dat probleem is opgelost. Oké, okay, dankjewel Wouter Meijer. Op een snelweg in het noorden van Mexico bij de stad Monterrey zijn de in stukken gesneden lijken van 37 mensen gevonden. Die lijken zaten in sporttassen die ochtends vroeg langs de weg werden ontdekt. Waarschijnlijk zijn het slachtoffers van rivaliserende drugsbenders. Deze week werden in Guadalajara 18 onthoofde lichamen gevonden.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 Voor een gewapende overval in 1996, maar heeft die straf nooit uitgezeten. Vrijdag reed de man met toeval in een politievuik, vertelt de politie. Een beetje lullig voor hem wellicht. Een reguliere simpele politiefuik van brommeren, snorfietsen en persoonauto's werd hem uiteindelijk want fataal. Hij kwam na scooters aanrijden en dacht dat de wereld van hem was. Ja tot hij op de rollenbank ging en zijn naam werden worden genoteerd. Nou ja, hij bleek nog wat open te hebben staan bij vrouwen justitie. Hij moest nog eventjes brommen. Het is niet bekend waar de man al die tijd heeft gezeten. De politie Haaglanden heeft een speciaal team om voortvluchtigen op te sporen. Maar dat team kon hem jarenlang niet vinden. Sport. De graafschap is gedegradeerd uit de eredivisie. In de play-offs om promotie en degradatie moest de ploeg uit Doetinchem het afleggen tegen FC Den Bosch. Op de Vijverberg werd het vandaag 1-1 en de eerste wedstrijd was het 0-0. Aanvoerder Rogier Meijer verwoordt de gevoelens bij de Graafschap. Ah, het komt wel hard aan, ja. En, uh, ja. Het doet gewoon hartstikke veel pijn als je als je, je degradeert in eigen huis. En, uh, ja, doodzonde voor de club, voor de supporters, maar ook voor onszelf. En, uh, ja, het doet gewoon uh, normaal zoveel pijn. Den Bosch speelt nu in de finale om promotie tegen Willem II... dat Sparta uitschakelde. De grote vraag is nu of die andere uh, in de eredivisie blijft. De slotfase van de wedstrijd met Frank Wielaert. 80 minuten zijn we onderweg. met nee, VVV tegen Cambuur. Het is 2-2. De stand waarmee Cambuur in de finale van hun schema gaat spelen tegen Helmond Sport. Het zou dus degradatie voor VVV kunnen betekenen, maar dat doet het niet, want die bal gaat erin. Een schot van Holla in de 81ste minuut. Moet Kambuur dan toch capituleren. Een schot uit de tweede lijn. Ik denk 25 meter zeker. Maar Holla is dat wel toevertrouwd. Een schuiver over de gras, maar Het wordt Marco Bizot de doelman van Kambuur. Een beetje te veel. 3-2 voor VVV. En Velo haalt oe, opgelucht. Adem zegt... Want voor hetzelfde geld degraderen er dit jaar gewoon drie clubs uit de Eredivisie. Daar leek het wel op af te stevenen. VVV probeerde wel aan te vallen. Kreeg wel kansen. Invaller voor was in één keer helemaal door. Raakte de bal volkomen verkeerd. En dat werd een makkelijke opraper voor Bizot. Maar nu had hij ook een makkelijke opraper. Alleen moest hij hem achter de doellijn vandaan halen. En daarmee is VVV op 3-2 gekomen met deze stand. Blijft VVV voorlopig behouden voor de Eredivisie. Hij mag het komende week gaan aantreden tegen Helmond Sport. Om dat Eredivisieschap definitief veilig te stellen. Kambuur moet nog één keer gaan aanzetten. De 3-3 zou weer goed genoeg zijn voor Kambuur om naar de eredivisie toe te kunnen gaan als ze tegen Helmond Sport gaan aantreden. Mark de Vries, de man die de afgelopen jaren in de na-competitie zo belangrijk is geweest voor Kambuur. Hij gaat er nu in komen. Net weer fit de stormram die Kambuur nu nog goed kan gebruiken in de laatste minuten van dit duel. VVV maakt 3-2 tegen Kambuur en is vooralsnog behouden voor de eredivisie. En Vitesse heeft de finale bereikt van de strijd om het laatste ticket voor de voorronde van de Europa League. De aannemers verloren donderdag nog met 3-2 van de NEC, maar vanmiddag werd het 2-0. Vitesse speelt in die finale tegen de winnaar van de ontmoeting... tussen FC Twente en RKC, en die Houtkamp. Staat 0-0 in een hele matige wedstrijd tussen Twente en RKC Waalwijk. Met deze stand zouden tegenstander voor Vitesse FC Twente zijn. Maar we hebben nog een minuut of tien te gaan. Overigens, het enige uh, opstekertje is dat de mooiste redding... van een keeper dit seizoen uh, vanavond uh, gedaan is in mijn ogen. Jeroen Zoet, de keeper van RKC Waalwijk, op een inzet van Chatti. Werkelijk een wereldredding. Staat 0-0, heel matige wedstrijd. En als RGC één keer scoort, dan spelen zij volgende week tegen Vitesse. Maar volgens nog heeft FC Twente de beste papieren, 0-0. In Engeland is Manchester City landskampioen geworden. De ploeg stond in de blessuretijd nog met 2-1 achter tegen Queen's Park Rangers. Maar in een spectaculaire slotfase werd het toch nog 3-2 en ging de titel naar City. Dankzij een beter doelsaldo liet City stadgenoot Manchester United achter zich dat met 1-0 won van Sunderland. In de Formule 1 heeft de Venezolaanse coureur Pastor Maldonado de Grote Prijs van Spanje gewonnen. Hij bleef de Spanjaard Alonso en de Finn Raikkonen voor. Het is voor het eerst dat een Venezolaan een Grand Prix in de Formule 1 wint. Voor zijn ploeg Williams is het de eerste overwinning sinds 2004. Wereldkampioen Vettel eindigde als zesde. Domenico Pozzovivo heeft de achtste etappe van de Ronde van Italië gewonnen. De Italiaan ging er op een beklimming in de slotfase van de etappe vandoor... en kwam solo over de finish. De Canadees Hesjedal blijft de leider in het algemeen klassement. Dan nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De politieke impasse in Griekenland duurt voort. De radicaal linkse Syriza-partij ziet nog altijd niets in samenwerking... met partijen die de drastische bezuinigingen steunen... Het groenlinks kamerlid lid Tovic Dibi heeft bevestigd dat hij zich kandidaat heeft gesteld voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. En de stembureaus in de Duitse deelstaat noord rijn west zijn gesloten. De eerste prognoses duiden op een groot verlies voor de CDU, de partij van bondskanselier Merkel. Het verlies voor de liberale FDP lijkt mee te vallen. En dit was het uitgebreide NOS-journaal, zo dadelijk de VPRO, Studio Itzerda.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 Dit is Radio 1. VPRO, Studio Itzerda. Luisteraars, kent u dit lied? Papa, u bent de liefste van de hele wereld. Onwaarschijnlijk, want het bestaat niet. Want altijd gaat dat zoetsappige gedoe over moeders. Een moederhart, een gouden hart. Alsof vaders geen rol spelen bij de conceptie en opvoeding. Nee, als we over mannelijke ouders zingen, is het. Ach, vader lief, toedrink niet meer. Of je wordt ouder papa? Er zijn zelfs culturen waarin de rol van vader beperkt blijft tot spermabank. En aan de geboorte van onze verlosser, Jezus, Jezus Christus, Christus, kwam helemaal geen zaad te pas. Halleluja. Ja ja, dames, schrijft u zich maar lachend in de handen? Want ook in de dierenwereld is het niet ongewoon dat moeders, dochters, baren zonder tussenkomst van het mannelijk principe. Zal ik ze even voor u opsommen? Bissenbedden, watervlooien, springhanen, sluipwespen, vliegen en platwormen. Ik bedoel maar, I rest my case. Amen. Daarom geef ik u nu over aan een echte vader. Toch, Martin Minkema? Ja, dat klopt. Ik ben vader, maar vaders moeten vandaag op de achtergrond blijven. Het is namelijk Moederdag. De jaarlijks terugkerende dag waarop dat mierzoete fondantlaagje over het moederschap wordt gegoten... Die dag waarop elke vrouw die moeder is... opeens wordt gespiegeld en opgehangen aan een ideaalbeeld. Behalve hier, bij Studio Itzada. Want de moeder, dat is de basis waarop ieder mens zijn leven bouwt. Dat is niet iets zoetsappigs. Uh, het moederschap is vaak rauw. Het gaat erbij om, om doorgeven, het overleven. Over moeders rokken. Daarover deze week bij Itzada. Met verhalen, reportages en aan de, aan de lijn uh, duwke van Turenhout in New Delhi hoofdstad van India. Goedenavond. Goeie, ja, goedemiddag. Ja, avond. Ja, goedenavond. Het is toch avond daar? Ja, ja, het, ja heel erg. Ja, heel avond, ja. Je bent moeder van twee dochters... en je zit ja. tussen de tijgermoeders daar in India. Ja. Ja. Ja, ja, klopt inderdaad. Ik zit enorm tussen de tijgermoeders... die allemaal het beste willen voor hun kroost. Straks praten op... ja, we er uitgebreid over. Maar eerst ja, hebben we leuk. sport, hoor ik. Sport. Oh. Ik geloof, dat ze, ik, geloof, ik geloof dat er even problemen zijn met de uh, verbinding. Of, die, of hoor, ik wat? hoor ik wat daar? Twente, RKC en die houtkamp. ja. ja. Ja, ja, sport. Ja, dat kan heel veel zijn. Maar het is inderdaad Twente RKC. Er wordt heel veel gesport op zo'n zondagmiddag. Het is hier zeer spectaculair. FC Twente tegen RKC. Want RKC heeft zojuist de leiding genomen tegen FC Twente. En dat zou betekenen, als het zo blijft, nog 2,5 minuten gaan. Dat RKC in de finale van Europa League, terwijl bijna 2-0 wordt, uit gaat komen tegen Vitesse. Het staat dus met nog ruim een minuut te gaan onder een streamend fluitconcert in Enschede voor de Thuisploeg 1-0 voor de uitspelende ploeg, het kleine RKC Waalwijk... tegen het grote FC Twente. 1-0 dus voor RKC. Ja. Uh, het woord is nog niet gevallen, maar dit is dus voetbal. En er is nog meer voetbal. VVV Cambuur, Frank Wilaert. Ongelooflijk spannend is het in de allerlaatste speelminuut van deze wedstrijd. Officiële speelminuut wel te verstaan. Want we, we namen afscheid in het journaal met een 3-2 voor VVV. En nu moet VVV weer op jacht naar de voorsprong. Vier minuten extra tijd komen erbij, wordt nu aangegeven. En het is 3-2. Drie... 3 geworden. Het allereerste balcontact van Marco van der Heijden. Hij was net ingevallen. Hij raakt de bal aan en hij zit. Het is 3-3. Dat betekent dat Kambuur nog door kan gaan voor een plekje in de eredivisie. En dat de volgende week gaat uitvechten met Helmond Sport. Het zou betekenen dat VVV gaat degraderen als het niet binnen 4 minuten een doelpunt maakt. Het zou voor het eerst zijn sinds 2002 dat er drie ploegen uit de eredivisie verdwijnen. Toen Den Bosch, Sparta en Fortuna Sittard. Nu De Graafschap en Excelsior zijn al gedegradeerd. En VVV moet razendsnel een goal maken, anders is het ook gedegradeerd... dankzij de 3-3 die nu op het bord staat tegen Kambuur. Ja, dank Frank Wielaert. Aan de telefoon, Diuwtje van Turenhout in New delhi uh, je, je, je woont daar met je gezin, hoe lang al? Tweeënhalf uh, jaar. Uh, en met je partner en twee dochters woon je daar? Hoe ja. oud zijn ze? Drieënhalf uh, en anderhalf. Dus oh. De jongste is hier geboren. Ja, in richter op bed, he, nu. Ja, ja, gelukkig wel. Ja, is is het daar ook Moederdag? Uh, ja, het is hier ook Moederdag. Ja, vandaag. Ja, hoop schuurt, ja hoor. Wat heb je ervan gemerkt? <lacht> <lacht> <lacht> Niks. Die Kater was net zo erg vanochtend. <lacht> Pardon, wat? <lacht> Ik zeg, die Kater was net zo erg vanochtend. Oh, oké. Okay. Dus... Oh, dat was een feestje gisteren. Nee, oh, jij, ja, ja, nee, ze hebben gekocht. op ze hebben op school ze zitten op zo'n playschool en hebben ze wel, uh, daar ja. hebben ze wel uh, een bloemstukje bij elkaar geplakt. Ja, ja, ja, zeg maar, oh, je, je, je werkt daar, wat doe je daar in de New Delhi? Uh, heel eerlijk, ik ben nu klaar. We gaan over drie dagen komende verhuizen hier. En Na, dan, uh, dan gaan we door verhuizen. Ik uh, werkte bij een ja. Multinational. Ja, bij een farmaceut, uh, nee. begrijp ik, hè? Ja. Nederlandse multinational, ja. uh, die onder andere biotechnologie zit... en het mm -hmm. grootste stukje hier in India is antibiotica. Dus dat is officieel dan farmacie. En jullie zijn een echt expert gezin. Ik bedoel, jullie zitten echt? daar dus tijdelijk voor je werken. Ja. Uh, ja, je schrijft ja, columns voor het blad Intermediair over het leven ja. daar. En jullie leven in een gemeenschap van over het algemeen... hoogopgeleide welvarende mensen. En er is een hotspot ja. van tijgermoeders. Nou, daar zijn we, de tijgermoeders. Ja. ja, daar zijn we, de tijd. Het ja. Ja. Um, klopt, want de samenleving hier is net oh. even iets anders dan bij ons, denk ik. Zeg, uh, je zegt, het spijt me verschrikkelijk, maar er is voetbal. Voetbal. <lacht> weer <even> toch weer. Nou, <lacht> naar wie gaan we terug?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 4-3 en voorlopig blijft VVV dus behouden voor de Eredivisie. Mag het komende week gaan aantreden tegen Helmond Sport. Tenzij, want we zijn nog niet klaar, tenzij Cambuur nu weer scoort. Het is 4-3 in Venlo. Excuus hoor. Uh, ja, ja voetbal ja. is ook verschrikkelijk belangrijk toch? Ja, heel belangrijk, dan? maar jij was net bezig met het verhaal. <laughs> tijgen, moeders, ga je gang. Tijgen, moeders dat hier in Azië uh, je kinderen ook nog je pensioen zijn. Ja. Um, en de wereld even iets anders aan elkaar zit In die zin dat je je kinderen zo hard mogelijk vooruit moet schoppen... om zelf later zo ruim mogelijk op je lauren te mogen rusten. Ja. Um, en dat kennen wij natuurlijk helemaal niet. Nee, nee, nee. Nee, uh, dus bij uh, ons is... nee. Ja. nog niet, hè? <laughs> nee, inderdaad. Als je naar de, de geografie kijkt... zijn er net iets meer Aziaten in de wereld dan Europeanen. En als al die Aziaten hun kinderen heel hard vooruit schoppen... en die zijn allemaal echt heel erg... Um, ...gedreven op het ook behalen van wat papa en mama willen... ...meer dan wat ze zelf willen... ...dan denk ik dat wij een probleem hebben over een paar jaar. Ja. Is het ook meteen een ideaal beeld voor de moeder? Dat je moeder een tijgenmoeder is. Dat wil zeggen, moeder die vechten van de kinderen maakt? Nee, niet daar. Nee, helemaal niet. Nee, het is net zoiets als een. Er wordt gewoon niet over nagedacht. Het is gewoon zo. Er zijn van die dingen die niet ter discussie worden gesteld. Zij vinden ze ook geen tijgenmoeder. Ze vinden tijgenmoeder ook heel slecht. Want dat is Chinees. En Indiërs en Chinezen die vinden elkaar een soort van Duitsland-Nederland, ajax feyenoord Ja, want. Wat was Sorry, ga verder. Nee, ja, dus dat werkt helemaal niet. Maar ze zijn gewoon wel heel goed bezig om uh, ruim voor de geboorte al dvd'tjes tegen de buik aan te houden. En, uh, dvd'tjes tegen de buik aan te houden? Ja, oh, heel, heel slim. Van. Ja, ja, ja. Oh, ja. Of, of rekensommen. En er wordt okay. echt al ruim gekeken, ook in de familie. Want als we nu als we al één advocaat hebben, dan wordt de volgende die gaat zijn eigen business opzetten. En dan de derde die wordt uh, arts. Ja. En dat, dat wordt echt al helemaal zo, uh, zo uit, uit, uit, uitverzonnen ja. Voor ons heel gek. We gaan, even, we gaan even naar de Nederlandse ideale moeder. Die bestaat. Heeft, in ieder geval heeft ze bestaan op het Friese platteland... rond het begin van de vorige eeuw. Haar leven en dat van haar gezin staat in een wereldberoemd kinderboek. Afke's tiental. Samen met haar man, ja, samen met haar man ja. Afke. Heb je het gelezen, ja? Ja, vroeger. Ja, in bittere armoede zie je een gezin met tien kinderen. Probeer dan maar eens een goede moeder te zijn. Ook je erop weet er anders van... Uh, niet uit persoonlijke ervaring, maar je Holterop verdiepte zich... ten behoeve van, van de wetenschap. We, en nu, oh, ik hoor dat we naar sport weer moeten. Nou, nog één keer naar sport. Frank Niedaert. Ja. Ik zou bijna zeggen sorry, maar uh, toch niet, hoor. Want het is belangrijk <laughs> nee, genoeg, nee, lijkt me. natuurlijk. Soms, ja, er zijn nog, nog meer dingen die mensen heel erg leuk vinden. 90 minuten zitten erop. 94 minuten, sterker nog, zitten erop. Oh, wat zijn ze opgelucht in Venlo. Die 4-3 diep in de blessuretijd van Ucebo is uiteindelijk genoeg voor VVV... om nog een rondje mee te mogen doen voor eredivisieschap. En uh, VVV dat in een, de na-competitie uh, haalde ruim voor het einde van uh, de eredivisie... maar nu oh zoveel moeite had met Cambuur. 4-3 wint VVV en komende week is Helmond Sport de tegenstander voor deze ploeg uit Venlo. U luistert naar Studio Itzada, schuine streep langs de leng... Uh, ja, ik was bezig, ik was bezig uh, met, met mijn aankondiging. Uh, Aukje Holtrop vertelt over, uh, yeah, over het boek Afke Stintal. Uh, niet uit persoonlijke erva ervaring dat ze daarover heel over, over, over weet, over, uh, over armoede in een gezin. Maar ze verdiept zich de boer van de wetenschap, grondig in de levens van Afke... en de schrijfster van het verhaal, Nienke van Hichten. Afke Stintal. Oh, daar begint het hoorspel. Nou, nou wil ik luisteren. Ja, ja, ja. Voor allerdagelijks brood de zorgvader. En boeder, vloetert, zorg en troost. Boeders van grote gezinnen, heldinnen van de aanrecht en de waspodden. Ik ben Aukje Holtrop en we gaan het hebben over Afke. De hoofdpersoon uit Afke's tiental. boek van Nienke van Hichtum. Pseudoniem van Sjoukje Troelstra, Bokma de Boer. Ze was getrouwd met Pieter Jelle, Troelstra. Daar is ze ook van gescheiden, overigens. Maar toen ze Afke schreef, was ze nog met hem getrouwd. Hoe heet dat nieuwe boek eigenlijk, dat er gaat verschijnen? Afke's tiental. Vroeger hadden wij een dienstmeisje, Hiltje Veenstra. Ze kwam uit een gezin met heel veel kinderen. Ze had een armoedig bestaan, maar toch kreeg ik de indruk... dat het een gelukkig gezin was. Gelukkig zijn, als je armoede lijkt, dat kan toch niet? Afke is beroemd geworden als een soort voorbeeld van... zo hoort een moeder te zijn. En dat klinkt echt afschuwelijk, want ja, hoe moet een moeder zijn? Dat wil je helemaal niet horen van een ander en al helemaal niet lezen. Maar bij Afke krijg je wel het gevoel, als je dat gelezen hebt... ja, dat, dat is nog steeds zo. Dan ontroert je wel de manier waarop dat gezin in elkaar zit. En Afke is, is wel een moeder, maar ze is in die zin niet een soort voorbeeldmoeder. Haar grootste doel is eigenlijk om dat gezin met veel onderlinge harmonie te laten leven, zo goed als het kan. En dat gaat heel moeizaam vanwege nou, dat, dat continue geldgebrek. De beschrijvingen van dat alle kinderen hadden één stel kleren... en dan werd het, zaterdag werd dat allemaal gewassen. En werden de broekjes van de jongetjes werden dan eh, opgeborsteld... met een borstel waar ook wat roet op zat, geloof ik. Of in ieder geval iets waardoor die weer een beetje mooi zwart werden. Want zondag moesten ze netjes met die kleren naar de kerk kunnen... En als je het leest, dan denk je, oh, wat een tranentrekker gedoe. Maar dat is het dus helemaal niet. Het is heel praktisch beschreven, zo ging dat uh, huishouden. Waar ligt het verstelwerk? Dat is al gedaan. Zijn vast dan al wat sokken te stoppen. Nee, ik heb een halve nacht opgezeten om alles nog te maken. wat kapot was. Afke, afke, was dat nou echt nodig? Je weet zelf ook wel dat je niet zo sterk bent. Op de die qua jongens. En ze zijn natuurlijk weer aan het vechten. Ik wil eens even stil zijn, klopt jij? Het gaat over een gezin dat ook echt bestaan heeft. Dat Chaukje Tolstra kende, omdat de oudste dochter uit dat gezin... dat was een dienstmeisje bij haar. En het viel haar op dat die oudste dochter, Hiltje heette... die, die had een vereering voor die moeder, dat was gewoon niet te geloven. En Chaukje en ook Piet Troelstra, die zijn daar wel naartoe gegaan... en waren ook buitengewoon gesteld op die vrouw... maar ook op die man en dat hele gezin... En die verhalen, voor zover, ja, zou ik jezelf zeggen... het is allemaal helemaal waar wat ik geschreven heb. En uit allerlei onderzoek, wat in de loop van de jaren wel eens gedaan is... door dorpsgenoten, door Friese onderzoekers... dan krijg je ook de indruk dat het voor 90% klopt. En en je heb... zelf ook al mensen ontmoet, familie? Ja, ik heb een kleindochter. Uh, Mien heet ze, dus tante Mien de Fries. En die herinnerde zich dat Afke in de laatste jaren woonde achter hen in, in, in het dorp. En hoe is het nou met jou, Afke? Ah, ja. Nog niet de oude, hè, geloof ik. Nee. Ik raak die kou maar niet kwijt, hè. Mm. Zit dat in mijn merg. Maar je bent ook niet tegen die kou gekleed, mens. Ja, waar moet ik geld vandaan halen om iets warmers te kopen? Het is allemaal zo verschrikkelijk duur. Kunnen de kinderen niet wat bijverdienen? Ja, kinderen doen toch wat ze kunnen. Ik weet niet meer hoe het moet. Ah, stil nou maar af, als worden de kinderen ook nog wakker. Het is een goed buurvrouw. We moeten dankbaar zijn dat de kinderen allemaal gezond zijn. Zij was heel erg tegen boeken met een strekking. Hè? Dus de politiek of de morele of christelijke, daar moest ze niets van weten. Dat is er ook kwalijk genomen, dat notabene de vrouw van de sociaal-democratische beweging... Rust. een boek schreef die niet een enorme aanklacht tegen de armoede was. Ja. Maar dat paste totaal niet in Sjoukjes opvattingen. Zoals ook haar kwalijk genomen is door feministen... Afke is zo'n volgzame vrouw. En die. Ja, is echt waar, ik ben echt wel feministisch. Maar dat is zo'n belachelijke opmerking over dit boek. Want die vrouw die, die heeft helemaal geen tijd om over dat soort dingen na te doen. Dus dat heeft niets te maken met, ja, met een boodschap. Als er een boodschap is, is het. Neem een voorbeeld aan iemand die zo een soort geluk kan maken en verbreiden. met de simpelste middelen. Ja, nee. dat, dat kan. Dat heeft niks te maken met, met arm of rijk, want dat gaat dan zo uit... dat liefde iets te maken heeft met materiële omstandigheden, daar geloof ik niks van. En vind je wel zelf geïnspireerd? Ja, je wilt geïnspireerd om een goede moeder te zijn. Ja, ik heb je kinderen. Ik zou het, hebben, ja, ik maar... heb wel kinderen, ja. Nou ja, ik denk wel dat ik niet aan de normen van afkevol doe. Want dat is, dat is zonder redeneringen, dat is het mooie. Die heeft geen theorie achter de hand. En niet dat ik daar nou zoveel van heb, maar dat heb je natuurlijk al veel sneller als je nu kinderen hebt... En er is een probleem, dan ga, je daar, nou, dan ga je er iets over lezen... of je moet erover praten, of weet ik veel wat. Gezinskoos. Godzijdank heb ik dat niet hoeven meemaken, maar het bestaat. Nee, het is on, nee, Ik hou daar helemaal niet van. Moederdag vind ik ook zo eng. Zo, en dat was dan de voorstelbewerking naar het beroemde boek... Afke tiental. Ja. Van Nienke van Hichtem. Dankjewel, Aukje Holtrop. In werkelijkheid heette Afke trouwens Harmke Veenstra... en haar man niet Marten, maar Schuurt. En ze waren helemaal niet blij met dat boek volgen... met hun persoonlijke familieverhalen. Maar ja, kunst vraagt offers, zeker aan de perfecte moeder. Iets heel anders nu, Nick de Vries. Aanwezig. Diezelfde week zag ik de moeder van Melanie tennissen in het park. Ze droeg een minuscuul rokje... en volgde de aanwijzingen op van een man langs de kant. Even later zoende ze met iemand op het terras... Een lange man die ik nog tegenkwam in de kantine. Ik geloof niet dat het een lelijke vent was. Hij sprak zacht en moest erg lachen om een mopje dat ik hem vertelde. De moeder van Melanie zag ik in de namiddag nog bij hen thuis. Ze lag slapend op de bank, als een Amerikaanse. Zonder enige vorm van schaamte. Wel met zware roze wangen. Moe van het eindeloze aanwezig zijn. En dit is Studio Itzerda, Slow Radio, bij de VPRO. Ditmaal over moeders. Um, ja, uh, Dierke van Turenhout in New Delhi... Dat is ja. nogal een contrast, hè? al en dan, en dan de moeder uit dit verhaal van Nick de Vries. Oh, op zich uit. Ja. ja, maar ze zit ook honderd jaar tussen. Aan de andere kant erin lopen ze misschien nog wel weer dertig jaar achter. Dus je weet. Ja. Ja, ja, ik, ja, ik moet heel erg zeggen. Mijn moeder is ook altijd heel erg van de harmonieus samenleven en zo hoor. Mm -hmm. Dus dat is misschien toch niet zo heel erg achterhaald. Maar als dat nou een. Ik zou niet. Ik bedoel, je bent zelf vader, zei ik. zou echt niet weten wie een voorbeeldmoeder zou zijn. ze zou het echt niet weten. Nee, eh uh, Ja. Je, je, je, je stand is, is je eigen moeder, neem ik aan. Dat, dat, dat is, hoe, dat, dat is hoe je, wat je kent. Ja. ja. Zeg maar... Oeh, uh, dat is, is dus Sorry, wat? Pardon? Dun ijs. Ja. Ja, ijs. Zeg, um, uh, die, die, die, die, die, die moeder waar Niek de Vries over vertelt... Die, bestaat die nog wel bij jullie in de buurt? Ik bedoel, hebben in Delhi de mensen wel tijd voor flirten op de tennisbaan... Hey. en daarna uit de op de bank? Oh, dat? Ja, Ze oh, moet jee, je tegenmoeder oh, oh, ja. zijn. Um, nou... Je hebt ook natuurlijk mensen die er al zijn, die het al gemaakt hebben, die heel veel geld hebben. Je hebt hier een enorme kloof tussen arm en rijk. En als je rijk bent, dan hoef je je eigen kinderen op te voeden verder. Maar Dan heb je nachtzusters, de ouderwetse minnen nog. Andere mensen die jouw kind de borst, de fles geven en de hele jebang. Dus dan moet je gewoon een managementprogramma schrijven voor je kind. Je zegt, jouw kinderen, drie jaar ongeveer, die zitten op school, hè? Ja, hou op ja ik, ik dacht op een gegeven moment... Van, nou, het, het wordt tijd voor, uh, voor iets van een uh, speelzaal. Uh -huh. Een soort van cruncheachtige iets. Maar niet, niet te lang en niet te veel. Uh -huh. En op de dag dat ze twee werd... dat was al redelijk serieuze business moet ik zeggen. Op de dag dat ze twee werd werd ik gebeld. En dat uh, was, was een school. Ik denk er is iets mis. Dat, dat kan. Maar toen zeiden ze, um, vandaag is uw dochter twee geworden. Ja, dat klopt. En zeiden ze, dat betekent dat uw academische carrière van uw kind vandaag gaat beginnen. Wat? Nou, het, ja, het klonk ook echt een beetje als het begin van zo'n slechte film. Weet je, The Game. Um, dus ik moest wel een beetje lachen, maar het was echt waar. Ze, echt Meteen de volgende dag zat ze in een ander klaslokaaltje. En was het klaar met op de grond spelen en uh, ballen. En zat ze op een stoel met een tafel. En ze vond het machtig interessant, gelukkig. Maar ik dacht echt toen normaal. Ja, maar, uh, waar, waar, waar, waaruit, wat, voor, wat voor dingen doen ze dan met uh, wat, wat voor, uh, wat voor, wat voor wiskunde, en, uh, wiskunde ja? en het Wiskunde? Ja, het alfabet ook? Ja, ja, ja, ja, ja, ja deze en, kant ook echt helemaal en al heel lang. En wat, wat voor testjes, wat, wat, wat voor liet ze zien dan op die ouder op die oude dag, oude avond? ouderavond? Um, oh, ik, heb oh, ouderavond. Ja, ik heb elke ja, maand... Oh, elke maand heb ik een parents teacher meeting. Zo. Oh. <laughs> Eerst een keer nog. Ja, echt nog in mijn sportpakje op zaterdag. Want dat is natuurlijk in het weekend. Want niet door de week. Want de ouders nemen daar geen vrij voor. Dus ik op zaterdag uit de sportschool kwam hollen. En daar echt letterlijk alle ouders in pak En stropdas en notitieboekjes met ernstige gezichten aantekeningen zagen maken. Over een tweejarig kind. dacht ik, oh, oh verkeerd ingeschat. Ik, ik lees hier iets over, over twee, twee, uh, twee lijnen parallel. Naast elkaar. Ja, ja, dat was uh, ja dat is dat is een, is een heel belangrijk cognitief uh, vermogen blijkbaar voor kinderen. Als ze die twee lijnen tegelijkertijd kun, of, of naast elkaar kunnen zetten, dan hebben ze breedte diepte, inschatting, uh, juist concentratievermogen en de, de goede pols, uh, swing, weet ik ja. veel wat. Ja, ja. Ja, en, en, en mogen de kinderen daar nog wel uh, kinderen zijn? Eigenlijk? Uh, nou, dat zal ik jou stellen. Het is precies andersom dan in Nederland. In Nederland mag je volgens mij, tenminste als ik naar mijn eigen kinderen kijk, die mogen niet zo heel veel. Die, die mogen heel veel, maar met name tot ik denk, en nu is het klaar. En als ze straks naar school gaan, dan mag je aan de, aan de, aan de leraar, aan de juf van de meeste vragen of dat wel echt zo is. En dan, mm -hmm. hè, de, wij worden heel erg opgegroeid in, in discussie te kijken of iemand wel gelijk heeft. Ja. Um, zo, hè, zo herinner ik in ieder geval mijn middelbare school. Alles is niet waar totdat bewezen is dat het wel waar is. En hier in India is het precies andersom. De eerste, zeg maar, de eerste twee jaar mogen ze alles, ze slapen bij pap mama tussenin... en ze mogen alles wat ze aanwijzen als je dat kan kopen, dat is voor hen. En alles wat ze willen eten, mogen ze eten op elk moment van de dag dat ze dat willen. Maar als ze eenmaal naar school gaan, is het klaar. Dan moet ja. gewoon, doe je gewoon wat pap en willen tot en met het huwelijk toe. Dus precies andersom. Word je toch beïnvloed door, door de andere manier waarop daar het uh, tegenopvloed wordt aangekeken als moeder? Word ik het Ja, ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Um, het is lastig of je te zeggen. Weet je, ze doen het goed. Dus dat is dan zich wel makkelijk. En je ziet hier wel dat ja, het. Ja, maar competitief. Dat competitieve zit dat er. Je probeert het er ook nu in te liggen. Oh, je kinderen. Ja. Ja. Hoe, ja dan? hoe? Nou, als in. Wij doen hier vaak uh, wedstrijdjes. Weet je wel. Uh, weet ik vul. Maak mij tijd toren bouwen. En als mijn dochter niet naar bed wil. Dan is er maar één ding dat werkt. En dat is kijken wie er het eerst is bij haar badkamer. Ja. Um, ja, want dan denkt ze ineens, oh dat is leuk. En ze heeft het natuurlijk heel erg op school. Dus ze je er een wedstrijdje gemaakt, dan wil ze graag meedoen. En toen dacht ik, laatst. Want ja, ze had laatst een keer niet gewonnen op school. Dan was ze erg van onder indruk. En toen dacht ik, ja, ik hoef je natuurlijk ook niet altijd te laten winnen. Dat kan natuurlijk sneller lopen dan de mensen. En toen begon ze halverwege de gang, begon ze echt enorm te brullen. Nee, mama, niet sneller lopen dan ik. Je gaat ze niet meer winnen. Nou ja, dat. ik dacht toch voor één keer van, goh. Maar ze kon niet. Ken je de Mother's Prayers, de biddende moeders? De um, Mother's Prayers. In 1995 was uh, de Britse Veronica Williams, zelf ook moeder... een boek met verhalen over jongeren die door drugs, criminaliteit... en andere scherchte zaken ten onder gingen. Ze voelde diep van binnen een roeping tot bidden. Bidden dat jongeren tegen de gevaren van het leven beschermd zouden worden. En dat is overgenomen, onder andere in, in, in Nederland ook. In en in Dordrecht... Um, Onder het kleurige altaar van Maria, de moeder van God... staat een grote vaas met de kunstbloemen en een mandje met papieren rondjes... met namen van jongeren. Een groepje vrouwen vandaag in dikke jassen bidt. En elke week bidden de vrouwen hier voor hun kinderen... en alle andere kinderen van de wereld. Welkom bij de Biddende Moeders in Dordrecht. Heilige Maria, moeder van God, bidt van zondag... in het buur van... Maria is de biddende moeder bij uitstek. En wij kunnen ook haar hulp vragen, zoals onze kinderen of familie ons hulp weer vraagt van goh, bid is voor me altijd bij Maria terecht. Alles bij Maria brengen, want zij staat heel dicht bij haar zoon. In meer dan 85 landen bidden moeders dezelfde gebeden. Het is onophoudelijk gebed voor de jongeren van deze wereld. Het is voor alle kinderen. Ook voor de kinderen voor wie nooit gebeden wordt. Dat ze toch behouden blijven. Ondanks erbarmelijke omstandigheden. Dat God ze beschermt. Wie zijn dat dan? Nou, de wezen. De, de arme zielen overal op de wereld. We moeten vertrouwen dat God ze helpt. Mothersprayers is. Bidden voor de kinderen. Dat ze beschermd worden. En u bidt u ook voor het ongeboren kind? Ja. Ja. Het ja. is ook een kind. Ja. Ja. Lieve heer... We verenigen ons gebed met alle groepen van biddende moeders over de hele wereld. Zodat geen kwaad ons of dit huis zal treffen als wij nederig bij u komen. Om als bezorgde moeders te bidden voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Dit zijn de kinderen van alle biddende moeders. Die hebben we in het mandje op een rondje geschreven, per rondje de ja. naam van de kind. En die leggen wij in handen van de Heer van onze God. Want hij weet, veel beter dan wij, wat ze nodig hebben. En wij kunnen bidden om dit of dat, van, och, uh, laat die relatie... Uh, bijvoorbeeld mijn zoon van 18 heeft een vriendinnetje, waarvan ik denk dat het helemaal niet goed is. En daarbij denk ik aan, aan drugs en aan uitgaan. En dat hun gerichtheid eigenlijk op zaken is die, ja, die hen niet dient. Als je je gebed bij God neerlegt, krijg je rust in je leven. Deze gebidden oefenen je ook in loslaten. In het brengen van je zorgen en van je kinderen bij de Heer. En daardoor kun je dus uh, met meer vertrouwen en rust in dat gezin staan. Je hoort heel veel in de wereld dat je, je moet loslaten. Wij laten niet los, wij laten ze los in de handen van God. Dan oh, nou snap ik het toch niet. Want dan, dan betekent het gewoon dat je eigenlijk berust in het feit dat je kind een leven leidt. wat jij als moeder niet zo ziet zitten voor je. Nee, hem. daar berust ik zeker niet in. Ik hoef ze niet alleen op te voeden. Ten diepste weet ik dat de Vader in de Hemel, want wij bidden tot God. en dat is een persoon. dat die voor mijn kind zorgt. En die is veel meer met mijn kind verbonden dan dat ik het ben. We danken u voor uw aanwezigheid. Neem onze eigen gedachten van ons weg en geef ons uw gedachten. Heer, we komen in alle ernst bij u met onze vragen. Ja, dit is ook een relatie onderhouden met God. En ja. dat is een van de vele aspecten ervan. Verder denk ik ook dat het naar onze smaak niet altijd goed komt met onze kinderen. Daar getuigen de de zwervers van en de daklozen en de mensen in de gevangenissen... en ja. noem maar op. Ja. Toch geloof ik inmiddels, dat heeft jaren geduurd... maar nu geloof ik wel dat, dat ze door gebed toch gered worden... ook als we dat op onze wereldse manier niet kunnen herkennen. Ja. Maar hebt u een kind in de gevangenis? Of? Ik heb drie kinderen en eentje heeft inderdaad in de gevangenis gezeten. Ja. Ja. Ik ben hier niet gekomen vanwege de verhoringen en de wonderen... maar vanwege het feit dat je ook zonder wonderen verder moet kunnen. En dat vind ik veel... Dieper gaan en veel belangrijker. Want met wonderen is het makkelijk om te geloven. Dan zeg je Halleluja. En dan, uh... Maar gebeuren er wonderen? Er gebeuren wonderen. Maar ja. hebt u dat meegemaakt met uw zoon? Dat er wonderen gebeurden? Belangrijk nou ja, dat hij bijvoorbeeld na de gevangenis toch snel weer werk had en snel weer een eigen huis had. En um, naar mijn idee toch min of meer redelijk uh, zijn leven leeft. En dat, dat vind ik gezien zo'n achtergrond wel een wonder. Ja. ja. Heer Jezus, u ziet wat er in ons hart leeft. Wij komen om onze kinderen bij u te brengen. U houdt nog veel meer van hen dan wij. U straalt helemaal. Ja, ik, ik vind het gewoon heel bijzonder wat er de afgelopen weken is gebeurd. Ja, ik, ik kwam toevallig een keer voor de mis hier en ik zag ze bidden. En ik dacht van, ja, dit is eigenlijk iets, iets heel moois. Dat en trok wij, mij erg aan. Niet omdat wij zaten te bidden, maar misschien nee. omdat het... Weerkaatst in jouw ziel. Misschien. Ja. ja. Ook mijn kinderen liggen in het mandje. En dan nog iets anders. Ik ben, ik ben gescheiden. En sinds ik met die binnen de moeders ben, heb ik, heb ik twee keer voor mijn ex gebeden. Ja. ja. Ja, dat kwam ergens heel diep in mijn hart. Waarom ik dat ineens ging doen, dat was. Uh, ja, wij, Ik zit hier als binnende moeder voor mijn kinderen te bidden, maar ze hebben in feite ook een vader en daar zijn ze ook een deel van. Moet mijn uh, kinderen er nog in, Mandje. Ja, ik zoek een paar lege rondjes. En dat, ik weet dat ik ze erin gelegd heb voor u. Rondjes meer. Maar nu, Heer, verenigd met alle zussen in uw familie, prijzen en danken wij u voor de nieuwe hoop die u ons geeft, nu wij onze kinderen bij u brengen. Amen. Ja, uw kinderen liggen nu in het mandje voor iedere week, wordt ervoor gebeden. Dat bidden voor de kinderen, dat staat wel haaks op het met ijzerhand sturen van de kinderen, Nielke. En, en nee, niet in India, daar kan het allemaal. Ja, Daar, oh, ja, daar stuur je en daar offer je en daar ja. doe je. Want, want sorry, dat, uh, die zie je waarschijnlijk even niet aankomen. Maar ik moest een keizersnee hebben. Um, en dat. dat vond ik erg vervelend en daar was ik nog enigszins van sinds van onder de indruk. En ik werd meteen doorverwezen naar de ziekenhuisastroloog... zodat ik uh, de, kon laten uitrekenen wanneer mijn kind het beste ter wereld kon komen... voor het juiste karma, dharma en de beste maanstand voor uh, wat je dan voor je kind wil. Rijk ja. of gelukkig of uh, sterk of uh, slim. Ja, ja, dus, dat, uh, dus dat gaat allemaal bij elkaar, hoor. Dat en, kan allemaal in het verlengde. En heb je naar geluisterd, naar het advies. Um, nee, nee, ik heb het wel overwogen. <laughs> serieus, ik heb het wel overwogen. Ik dacht van ja, ik bedoel, die kans krijg je in Nederland nooit. Nee. Maar uiteindelijk was het gewoon echt heel praktisch. Ik had uh, fysiek gezien twee dagen waar ik uit kon kiezen. En, um, en de ene datum was makkelijker in verband met hè, mannen krijgen natuurlijk nooit uh, ouderschapsverlof, dus je hebt twee dagen. Dus als het op een donderdag werd geboren, dan had je ja. twee dagen donderdag, vrijdag en het ja, weekend, dus dat was makkelijker. Ja, Dus misschien ja. heb ik de hele toekomst. Ja, dus misschien heb ik de hele toekomst zelf gegooid. Zij zegt, die de manier waarop we Nederlandse kinderen opvoeden, hè, dat is ja. toch een beetje onder die kaaststop, hè, onder die glazen kaaststop? Als ik het allemaal zo'n beetje hoor van wat, van, van, van, over, over al die kinderen in, in, in Azië... die ontzettend uh, worden, worden gedrild... dan denk ik van, nou, die, kom, die komen straks uh, de uh, uh, nou breken. Ja, grote kans. Ja? Ja, dat ja, geloof, geloof ik echt, ja. Het gaat me niet dank maar geloof ik echt. Ik ja, bedoel, als je nu al kijkt... Uh, ik ben in Nederland ook voor hetzelfde bedrijf recruiter geweest. En, uh, en als je kijkt hoeveel Chinezen er bijvoorbeeld al... op de universiteiten zitten in Nederland... dan... Uh, ja, dan, dan, dan, dan schrik je wel van. Het zijn er echt al uh, ruimschoots voldoende. Die, uh, die goede cijfers halen, veel beter dan het van ons. En de kennis meenemen naar, uh, naar hier, waar je zonder al te veel wet en regelgeving... en met heel veel uh, moed durven en hard werken er de, de, de makkelijker komt. Ja, ja. ja. Aan, de, aan de andere kant, hè? Die, als, als, als, als, als je dan tijgermoeder bent... om je kinderen zover, uh, zover te krijgen, even hey, Voor de duidelijkheid, dat ben ik niet, hè? Nee, nee maar, ja, maar je wordt wel beïnvloed. Je wordt wel beïnvloed. Je wordt allemaal beïnvloed. Ik zie het om me heen nee, soms, ja. Je, je, je hebt ook een... Ook, schijnt de, de wolfvader heb je ook, hè. Dat is een beetje de, de mannelijke equivalent van de tijgermoeder. Maar die doet het met slaan. Ja? Dat is helemaal, helemaal... Uh, oh jee, ja. ja. Maar, um, uh, kijk, uh, uh, je, je maakt jezelf... Ja, uiteindelijk... Bak je misschien wel in dat, je, dat de kinderen uiteindelijk wel gaan haten... als je zo drilt? Of denk je dat ja, dat, dat, dat niet hoeft? Nee, dat uh, geloof ik wel. Nee, dat geloof ik. Ik denk echt als je... Nou ja, niet trouwens. Nee, ik, ik zou zeggen, ja, voor, voor mij geloof ik dat wel. Voor Westerse kinderen geloof ik het wel. Maar aan de andere kant, als ik hier om me heen kijk... zijn er, zijn er voldoende kinderen die, op hun, of die later op 17-jarige leeftijd... als papa en mama zeggen, het wordt tijd om te trouwen... rustig hun eigen verkering afbreken... en dan gaan trouwen met iemand die ze nog nooit hebben gezien. Ja, dat, is, dat, dat, dat, zo is India, dat is India, India, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Het huwelijk. Ja, ja, ja, ja, en dat is ook prima. Dat vindt ook iedereen normaal. Dus ik denk, als, als iedereen het normaal vindt... dan trek je daar waarschijnlijk je schouders uh, over op. Net zoals in Nederland iedereen normaal vindt dat je broodje kaas krijgt voor lunch. Ja. En dat vinden Fransen ook heel gek, ja. uh, en, denk ik. We gaan, we gaan luisteren naar een mooi verhaal over moeder. Verteld door Rob van Eden uit Den Haag. Waar gebeurt... Incredible stories. Tales. Waar gebeurt... We woonden in Scheveningen de Harstenhoekweg. En uh, wij waren een van de weinige mensen in de straat die een hele mooie auto hadden. Of, of waren eigenlijk maar drie of vier mensen in de straat die een auto hadden. En we hadden een luxe Engelse wagen, een Vauxhall. Cresta, zware, mooie, beetje lekker, een beetje lekker op een Amerikaan. En uh, dat was ook in zo'n tijd dat uh, ja, mijn moeder eigenlijk ongeveer voor alles boodschappen met de auto ging doen... Ik denk dat de ene winkel was 30 meter van ons huis... en de andere 60 en de andere 100 En dan ging ze echt naar de kaasboer, stapte ze uit... en pak ging ze een pakje kaas in de auto leggen. En dan reed ze al 20 meter verder naar het kelletje. En dan ging ze dan een theelepeltje kopen en dan naar de groenteboer Ja, het is echt waar. Af en toe ging ik mee. Dat was in de tijd dat je het zo fantastisch vond, denk ik, dat je een auto had. Mijn moeder was ook heel ja, trots op die auto. Dat was een groene auto. En mijn moeder was altijd heel uh, ja, keurig op de uiterlijk. Ze had altijd mooi jurk aan, gelakte, nageltjes. En goed opgemaakt. Ze zag er altijd heel erg goed uit. En we uh, liepen dus naar buiten de trap af uh, de straat op. En mijn moeder die doet de achterdeur van de auto open. Gooit de boodschappentas uh, achter in de auto, slaat de deur dicht. En ja. Opeens kijk ik naar haar en zie ik dus op die hele mooie gele bloemetjes... een enorme bloedvlek echt op, de, op de, haar uh, buik. En uh, ik zeg, mam, mam, mam, bloed. En mijn moeder die, die doet de handen zo omhoog en die zegt, wat is er, wat is er? En toen keek ze dus, ja, toen zag ze dus dat pink... Uh... Een stukje van de pink eraf was. Of ja, dat zag ze eigenlijk niet zo goed. We zag dus een enorme bloedige toestand. Dus ze rent met mij weer naar binnen, deur open naar boven. Ik zie ze Ja, naar de wastafel ging ze dat onder de kraan houden. Maar ja, toen zag ze waarschijnlijk wel dat het allemaal veel ernstiger was dan ze dacht. Ze wikkelt daar ook ja, een soort geel-groene handdoek omheen, om die hand. En rent weer met mij naar beneden. Ik dacht eraan, naar de auto. En zij race dus door, de, door Scheveningen. En daar was dan onze huisarts, dokter Domisse. Dus rent daar die uh, wachtkamer door gelijk de spreekkamer in... en springt dus met dat hele bloedige handdoek uh, naar die dokter. En die keek er even naar. En die zei, Dora, je moet direct door naar Bronevo. Dat is een ziekenhuis, dat is nog een kilometer verder. Dus mijn moeder weer naar buiten, in die auto gesprongen. Ik er weer achteraan, niet op de voorbank. En uh, nou, wij dus naar Borneval. En ja, toen kwamen we dus bij Borneval aan. En daar, dat is een ziekenhuis met een parkeerterrein. En mijn moeder zei, jij blijft in de auto. Dus ja, ik blijf in die auto zitten. En uh, mijn moeder dus naar binnen. Ja, dat heeft dus naar mijn idee eindeloos geduurd... Ja, voordat ze weer terugkwam. En ja toen begon het eigenlijk pas op me door te dringen... wat, wat er aan de hand was. En ik weet nog wel dat ik uh, ja, op een bepaald moment... Ja, dacht ik, ja, we moet toch eens gaan kijken wat er nou precies gebeurd Dus ik loop de auto uit en ik doe dus dat achterportier achter me doe ik open. Ja, en hoe het gegaan is, is het gegaan. Maar dat pinkje van mijn moeder viel dus precies in mijn hand. Dus ik had in mijn hand had ik de pink van mijn moeder... met dat hele mooie rood gelakte nageltje. En ze liet het, vroeger liet mijn moeder ook altijd die maandjes zo open. Ja, dat, dat herken ik natuurlijk allemaal. En, en ja, ik had dat dus in mijn hand en ik doe gelijk... En ik gooide dus zo dat ding, zo woep. Dat zag ik daar ergens verderop in de bosjes verdwijnen. Ik was ontzettend geschrokken. Dus ik weer helemaal ja, bang terug in die auto en maar wachten. Pas veel later heb ik dat tegen mijn moeder verteld. Nou ja, goed, mijn moeder uh, kwam dus terug. En uh, ja, die had dus een heel verband, een ja, fijne toestand. Maar goed, ze was. Uh, waarschijnlijk ook verdoofd. Dat herinner ik me eigenlijk allemaal verder niet zo goed. Maar goed, uh, ja, het was voor mijn moeder dus eigenlijk... Uh, leek het dus in eerste instantie een ongelofelijke ramp. Want uh, ja, ze, ze was verminkt, riep ze. En ze kon nooit meer onder de mensen komen. En ze was altijd... Uh, zou ze als een, uh, ja, een degeneree, als, als, een, als, een, als een invalide door het leven moeten gaan. Het eerste wat ze dus riep, ik moet een prothese, ik moet een prothese dus nou. Dus mijn vader, ja, die was ook al een, een rustige man. En die zei, nou, als jij nou een prothese wil... dan, uh, dan gaan wij toch gewoon een prothese laten maken. Gewoon woon overigens vlakbij de plek waar dit ding gemaakt is... nu in Den Haag, de Valkenboslaan. Daar was dus een man die dat blijkbaar maakte. Ja, die heeft dus een prothese gemaakt. Maar in onze familie is het zo dat Pink... daar zit nog wel een bochtje in, zo naar binnen... Dus het topje van die pink, want dat was in feite de top van de pink die eraf was... die wijst dus een beetje naar binnen. Dus ja, die sukkel die had dus een, een, een mal gemaakt van haar rechterpink En had die dus ook nagemaakt. Dus ja, toen kwam ze dus op een dag thuis met dat doosje. Dat was een soort juwelendoosje met een lichtblauw uh, uh, watten dingetje erin. En daarin lag dus dat pinkje. Nou, toen deed ze dus dat ding om. Ja, het zag er echt niet uit. Want ja, die pink wees dus met een... Enorm, nou, niet met een enorme bocht, maar met een bocht zo naar buiten. Dus eigenlijk voor die tijd zag je helemaal niet aan mijn moeder... want ze hield eigenlijk altijd haar pink een beetje gebogen... Maar als ze dat ding aan had, ja, dan zag het er ongelooflijk opzichtig en lelijk uit. Ze had het nog wel weer helemaal netjes rood gelakt. Maar ja, op allerlei manieren bleek gewoon dat het een onmogelijk ding was. Want handen bijvoorbeeld, die veranderen enorm van uh, kleur tijdens uh, de dag. Of als je even omhoog of omlaag gaat. Ja, en die prothese die blijft altijd dezelfde soort uh, zuurstokroze-achtig. Dus ja, dat was eigenlijk, zat er zat dan nog een ringetje precies op de grens om dan niet de overgang. Maar ja, het was gewoon niks. Het was echt zo verschrikkelijk. Mijn moeder is al tien jaar geleden overleden. En we hebben het hele huis opgeruimd en we hebben nog gezocht naar het doosje. Maar helaas, ik heb het nooit gevonden. Anders had ik het hier, zeker als een trofee in mijn Lundia-stellingkast, neergezet. Ja, liefdevol hè? Heel, ja. Heel liefdevol. Kijk, ja, toch wel. Ja, ik, zat, ik, ik realiseer me dat ik met een glimlach naar zat te luisteren. Zegt Duke van Turenhout, moeder van twee in de New Delhi. Totaal andere manier van, van opvoeden daar, of met kinderen omgaan. Uh, heb, heb jij nog een goede raad voor uh, de moeders uh, hier in, uh, in Nederland? Ja, gewoon lekker doen zoals je het zelf oh. denkt dat het goed is. Oh, gelukkig. Dus zo, zo, zo, zo heet wordt de soep niet gegeten bedoel je? We kunnen we gewoon doorgaan op onze manier... kinderen wat vrijheid blijven geven? En, uh... Ja, nou ja, ik vind nogal gewoon aanmatig om te zeggen... alsof ik zo'n fantastisch goede moeder zou zijn. Nee, ik het maar, zeg maar, niet, de maar je ziet het natuurlijk nee, ook niet in hoe het gaat veranderen. Ja, ja. ja, maar het liefst zou ik het ook wel niet willen. Het liefst zou ik ook gewoon... Ik bedoel, ik wil ook een, een Pippi als jeugd van mijn kinderen... met ja. heel veel bruikiteiten waarbij ze uit... Bomen vallen zonder potten te breken. En, en, en, en, en s'nachts met pyjama's richting snoepot. Terwijl ze dan toch geen gaatje in de tanden krijgen. Dat soort dingen lijkt ja. me echt heel leuk. Ik weet ja. gewoon niet of het waar is. Jullie nee, nee. Je, je gaat verhuizen naar Brussel voor een paar, wat is het, een paar dagen, een paar weken. Verhuizen ja, verhuisjes komen dinsdag. Ja. En dan, uh, dan vertrekken wij de. Dus eerst gaan de spullen, want die doen er weken over. Hm. Dan ja. in augustus uh, zitten wij in Brussel. Nou, in, in Brussel is het uh, schoolsysteem ook iets anders dan in Nederland. toch wel wat strenger. Ja. Ik heb begrepen dat er meer dan 20.000 Nederlandse kinderen op Belgische scholen zitten. Ook niet zonder reden. Want het Belgische ja. schoolsysteem wordt ook wat hoger ingeschat door veel mensen. Ja. Ben je er blij ja. mee dat ze naar een Belgische school gaan? Een beetje strenger? Dat gaan ze niet. Ze gaan naar een Britse school. Britse school. Internationale school moet ik zeggen, excuus. Ja, ze gaan naar een internationale school. En het voordeel daar is dat het deels Engels is, uiteraard. Een Engels-Nederlands curriculum en een Engels-Frans curriculum. En mijn dochters spreken nu beide. Of nou, de ene praat al niet, maar verstaat beide vloeiend Engels. Dat is belangrijk. Je hebt talen spreken. Voor jongste talen. Het schijnt ook heel goed te zijn. Voor het, het gaat later. Heel, mak ja. heel makkelijk. Ja, dat is, dat is, ik bedoel, ze hebben het meteen ja. zo aangeleerd. en het, ik, ik wilde wel zoiets van: het zou toch jammer zijn als we het dan kwijtraken. Dan begin je op je tiende weer gewoon helemaal opnieuw. Ja. Dus uh, dat dus heeft zeker meegespeeld. Goede, goede, uh, goede reis uh, terug, goede, goede, uh, goede verhuizing gewenst. Um, dank je wel. Ja, volgende week in studio Itza daar uh, slagen of zakken. En dat vanwege de eindexamenperiode die nu op de scholen begint. Straks bij Bureau Buitenland over Griekse toestanden in de Duitse stad Woepertaal. En dank Duke van Thurhout. Voorbij. Gaat de tijd. Een vogel vliegt uit. Volgende week meer Studio Itzada. Radio Anno nu.